Goedenavond, lieve mensen. Goedenavond allemaal. Dan zoek ik naast het naar een pen en papiertje om even op te schrijven hoe laat het is. Want we mogen niet over de tijd heen gaan, anders worden we afgesloten. Um, ja, goedenavond, lieve mensen allemaal. Mijn naam is Yvonne Hagen aan Aaltelband. Ik ben de ik ben...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 Het ligt aan jou, je mag het zelf bepalen. Ik zou je in ieder geval willen voorstellen om eh, ja, even je ogen dicht te doen, je benen naast elkaar te zetten en eh, even met je gedachten naar binnen te gaan. Je hebt misschien een hele drukke dag gehad, of misschien duister je wel nu. <kwijls> op, een, eh, op een ochtend, wie zal het zeggen... Misschien zit je wel aan de andere kant van de wereld, want ook dat komt voor je. En het is toch een plezierig gevoel dat je gewoon in je eigen taal ja, iets kunt horen wat, uh, wat heel dicht bij je zin ligt, heel dicht uh, bij jezelf ligt. En waar je misschien ook voortdurend aan denkt en dat het misschien prettig voor je is dat de gedachten die nu uitgesproken worden, Misschien ook heel dicht bij jouw gedachten zijn. Maar dan moet ik even denken aan, uh, aan iets wat ik laatst zag op de televisie. Het, uh, <coughs> ja, het toch verdrietigen van mensen die... Uh, ja, die doen, uh, nou, ik wil daar geen commentaar op geven of zeggen dat iets goed of kwaad is. Want het is zoals het is, maar in heel veel omstandigheden, en ik hoef eigenlijk niet te noemen wat, wat ik zag of hoe het was, maar in heel veel omstandigheden, eigenlijk in alles nog, nu nog in deze tijd, in, in, toch nog in 2010. Als er dan iets is, dan, dan spreken mensen over de gebeurtenis, maar ze spreken eigenlijk nooit over de wil van de ziel of over de gedachten die, die een mens heeft diep in zichzelf. Het is altijd die buitenkant waarover gesproken wordt en waar toch ook, als ik het mag zeggen, over geoordeeld wordt en veroordeeld wordt. Wat een ziel denkt, daar, daar ben ik dus... Ja, ik wil eigenlijk geen voorbeeld noemen. <tosses> Wat een ziel denkt is eigenlijk... Ja, ze denken daar gewoon niet bij na. Het gaat alleen om het leven hier op aarde, in deze illusie waar we wonen, die dus door nog zoveel mensen als een volledige werkelijkheid en de waarheid wordt gezien... Het gaat verder niet om, het, om de gedachte om, eh, om esoterisch eh, te denken of spiritueel te denken. Maar het gaat erom dat in gewone dagelijkse gebeurtenissen de verklaringen zijn zoals ze eh, de laatste eeuw helaas eh, alleen maar op deze aarde zijn geweest. En <coughs> dus niet een gedachte zijn geweest. Die, gedachte zijn geweest die vanuit de ziel komen. Het zal dan ook nog wel komen, denk ik. Zo is nou, laat ik dan toch een voorbeeldje noemen. Zoals een baby bijvoorbeeld die eh, net geboren is en 14 dagjes oud is, 3 weekjes oud is. En voortdurend huilt, 2 maanden, 3 maanden. En, nou, de ouders helemaal in wanhoop eh, laat en niet weet wat er, wat er eigenlijk aan de hand is. Ja, dan gaan ze naar artsen toe en zal is allemaal prima, daar ga ik niet over. Maar <coughs> waar ze dan, en dat schreef wij hoor, maar waar... Maar niet, of misschien denken ze er wel aan, maar laten ze die gedachten meteen weer schieten. Maar waar je ook aan zou kunnen denken is dat het moeilijk is voor een ziel om in een lichaam vast te zitten. De ziel kan er niet meer uit. En ja, de baby, de, de kleine de, de mens zelf, die nog klein is, maar de ziel die al heel groot is, die gewoon van een volwassene is. Die schreeuwt het uit, die, die voelt zich opgesloten. En ik heb in mijn leven toch wel wat baby's in mijn armen gehad, die eh, ja, toch ook wel eens behoorlijk lagen te huilen. En <tiek> ja, dan sprak ik met ze, dan vroeg ik eerst of het mocht natuurlijk. En terwijl ik dit zeg, denk ik, god, dat heb ik vast wel eens een keer eerder hier ook eh, in een lezer gezegd. Maar goed, ik ga dan nog maar even verder. En en dan vraag ik of ik even met de baby mag spreken. En vaak gebeurt dat gewoon ja, met je ogen dicht of met je ogen open. In ieder geval eh, onhoorbaar. En dan spreek ik dus met de baby in mijn gedachten. <kwijnt> en dan zeg ik... Eh, dat baby, dat ziel een goede vader en moeder heeft uitgekozen. Een goede tijd juiste tijd hier op aarde heeft uitgekozen om, om het karma te kunnen volbrengen de levensopdracht en dat dat een goede keuze is geweest dat ik daar respect voor heb want dat is toch niet zomaar iets wie deze ziel zomaar iets wat die ziel besloten heeft die wilde naar de aarde toe komen, om snelheid te maken in de, in de ontwikkeling van het bewustzijn. Ontwikkeling van het bewustzijn, eh, misschien ook om anderen bij te staan in, in dit leven, om een voorbeeld te zijn voor anderen, of wat, wat het dan ook is, maar de ziel heeft dat besloten. En ik zeg dus ook tegen de ziel, wat heb je daar goed aan gedaan? Wat zul je een mooi leven hebben? En wat kun je dat goed? Hoe het ook gaat, maar het is altijd jouw verantwoording. En nu zit je in een lichaam en dat doet inderdaad even behoorlijk veel pijn en je schreeuwt het uit. Je schreeuwt het uit. Maar dit is wat je wilde. Dit is jouw lichaam. Daar wilde je in zitten. Een leven lang. En dat kun je ook. En je, maar er is een uitwijk. Een uitwijkmogelijkheid voor je als ziel. Iedere avond, als je naar je bedje gebracht wordt, dan kun je weer terug naar die astrale wereld. Dan kun je spelen met de vriendjes en vriendinnetjes die je achterliet de mensen die je achterliet, de, de sfeer waar je uitkomt, waar je de mensen weer ziet. En misschien ook in die slaap dat je weer je vader en je moeder, die je op deze aarde, die je toegekozen gekozen hebt en die je vader en moeder op deze aarde zijn, dat je ze weer ontmoet in de sfeer. En dat je deze nacht weer gebruikt om met elkaar te spreken, en dat je dan tegen de ochtend weer beslist in jezelf de beslissing neemt om weer terug te gaan naar je lichaam dat ligt in een babybedje in een bedje en dan ga je weer terug via dat enorme mooie zilverkleurige koord ga je weer terug naar je lichaam dit uitgebreider of korter wat je wilt Kun je tegen een baby zeggen die erg huilt? Natuurlijk, als je zorgen erover hebt, ga je naar een dokter toe. Maar je kunt dit ook doen. En dit wordt dus heel vaak vergeten. Mensen denken er niet aan. Het komt niet in hen op. Zo zijn er ook zielen die wat ouder zijn en die vergeten waren waarom ze op aarde waren. En die zich helemaal hebben laten meesleuren door de emotie, het verdriet, de wanhoop, de pijn van de aarde. Waar het dan ook door gekomen is, want dat maakt in feite helemaal niets uit. En die we terug willen naar de astrale wereld. Alles kan, alles mag op deze aarde. Ook dat mag. Er is niemand die het tegen zou houden, maar ken je ook die verantwoordelijkheid voor, je, voor jezelf, voor je eigen leven. De verantwoording die je hebt genomen toen je nog in de astrale wereld was, voordat je geboren werd, om in dit lichaam, om in dit leven te leven. En dat je alles bij je hebt en meegekregen hebt om dit leven te leven zoals jij dat graag wilde. Ja, inderdaad, het zou ook nog kunnen dat je, dat je in die beslissing ook nog het besluit hebt genomen om weer terug te gaan naar de aarde, naar de astrale wereld. Het is allemaal mogelijk, maar ik kan me bijna niet voorstellen. Ik hoorde onlangs hoeveel mensen dat niet per jaar doen. Dat zijn ongelooflijk veel. En nergens hoor ik dat er gesproken wordt met de ziel. Is dat het niet? wat de ander zo wanhopig verlangt. Dus op zielsniveau dat er gesproken wordt. Je bent een ziel en je hebt een lichaam. Weet dat als je weer teruggaat, dat je weer helemaal overnieuw moet beginnen. Je moet, want dat wil je zelf, je wilt niets overslaan in jouw ontwikkeling. Nou, je mag altijd zelf bepalen, maar weet, weet en ken je eigen verantwoording over jouw lichaam, over je leven, over hoe jij met het leven om wilt gaan. En weet dat je het gewoon in het volgend leven weer tegenkomt. En je kunt er niet altijd voor weglopen. Dit is onmogelijk. Maar weet dus dat je iedere keer voor hetzelfde neergezet wordt. Want eens dien je wakker te worden en eens dien je die liefde. waar het hele universum uit bestaat. dat dien je je eigen te maken. <coughs> nou, ik ben nog niet eens begonnen, zeggen, en ik begin al hierover. maar ja, misschien zijn er mensen die hier iets aan hebben. Die misschien denken, ja, dit is, dit is gewoon. Dit is het waar ik naar op zoek was. Je kunt echt met je innerlijke zelf spreken. Niet de stemmen die jou iets opdringen en die jou vertellen dat het leven niet leuk is. En die jou tot wanhoopdaden aanzetten. Maar de werkelijke stem, de goddelijke stem in jezelf, die vol liefde is, waar alleen maar liefde in zit, Ja, nog steeds een meditatie, daar zouden we mee beginnen. En misschien inderdaad wil je je benen nog even naast elkaar op de grond zetten en je ogen sluiten. En even denken aan de rumoerigheden van, van de dag, die je misschien nu in een inademing even bij je neemt en op een uitademing van je schouders af laat glijden. Je kunt er nu niets meer, niets meer je kunt het niet meenemen de nacht in. Wat moet je ermee? Snachts worden de problemen groter en je kunt ze s'nachts niet oplossen. Je kunt hooguit ze in jouw innerlijke zelf, in de God, God heeft, godheid die jij zelf bent, neerleggen. In dat licht, in die energie. Daar kun je je zorgen, je wanhoop, je verdriet in leggen. En neem dan de beslissing om dat licht dat je voor je ziet, ook al heb je je ogen dicht, maar soms kan het zo licht zijn, dat je dat tot je neemt. Dat dat licht om jou heen zit. Dat je daardoor beschermd wordt. Dat hemelse licht. En adem rustig in. En hou die adem vast. En breng op een uitademing die hele, dat hele licht door je lichaam. En adem het uit door de navelchakra, door de, de zonnevlecht. En doe het nog maar een keer. Voel de spanning uit je schouders wegleiden. En voel eens in je gezicht. Misschien zit je heel gespannen. Kijk eens naar je handen je voeten, je benen, laat je schouders gaan, kun jij je net zo ontspannen als een kat het doet, die zich zomaar neerlaat ploffen op de grond, en... je hebt het vast wel eens gedaan als je een kat thuis hebt, als die poortjes opgetild, en dan zo je laten ploffen, ze kunnen zich zo ongelooflijk goed ontspannen, dat kun jij ook, Kijk naar het voorbeeld van een kat, van een poes. Ja, er is een eh, vraag binnengekomen en eh, nou, graag citeer ik de vraag. Ik heb al weken maak, maag en buikpijn en barstende hoofd, of pijn, koppijn staat hier. Ik wil dit geen dag langer zo. Ik heb definitief besloten om er alles aan te doen om dit snel kwijt te raken. Ik drink al elke maaltijd. Daarvoor dus, zoals je zei, drie glazen water. Verder wil ik ook van mijn gigantische duizeligheid af. Wat ik ook al een paar weken Precies te zijn, twee maanden heb. Alsof ik in een schommelboot zit die langzaam op en neer gaat, die omhoog en naar beneden gaat en van voren naar achteren. Nou, tot zover de vraag. Ja, wat moet je daarop antwoorden? In ieder geval ben je alles naar een do dokter geweest, want een arts kan je het een en ander. Met elkaar in verband. Kan het een en ander met elkaar in verband brengen. En die kennis heb ik niet. En een arts kan je doorverwijzen. Als er complicaties zijn. Maar er zijn toch nog wel wat eh, handgrepen. Die je zelf zou kunnen toepassen. Dat, eh, wat, je, wat je. Nou je kunt dat zelf medi medi medicatie noemen. En eh, je kunt dus. Dus beginnen om rustig na te denken over die hoofdpijn, kijken wat dat nou precies bij jou doet, in plaats, in plaats van wan, je wanhopig te voelen. Hè? Het is vaak zo, dat, eh, of vaak, het is gewoon zo dat als je je helemaal overgeeft aan die hoofdpijn of aan de ziekte of aan een gebeurtenis, het, het volslagen accepteren dat daaruit het, het wonder ontstaat. Want daaruit eh, kom je in een andere, een andere trilling terecht. Dus ja, je weet natuurlijk dat, eh, dat je hoofdpijn niet zomaar, zomaar opkomt. Het zou kunnen dat je maar door bent gegaan met je werk of eh, wat je dan ook aan het doen bent. En je, je totaal vergeten bent om voor jezelf rust te nemen. Misschien ben je wel als een dolle doorgegaan. Ja, het is even vervelend, maar ik neem op een, op mijn kantoor op. En ja, ik had niet verwacht dat de telefoon nu nog zou gaan, maar het is even niet anders. <coughs> We hebben een uh, nieuwe telefoon en ik weet nog niet hoe je die uit moet zetten eerlijk gezegd, maar goed. Waar was ik? Um, ja, je, je bent maar doorgegaan en doorgegaan en uh, ja, je, hebt, je bent eigenlijk vergeten om uh, rust voor jezelf te nemen. En dan kun je kun je voorstellen dat als je, da als je daar maar jaren mee doorgaat, nooit naar jezelf luistert, dat je hoofdpijn op een gegeven moment zo erg wordt... En dat het niet zomaar ineens even af, afgelopen is. Omdat je daar wat meer voor moet doen. Toch even op bed liggen of plat liggen op de grond, waar je dan ook wil. Of de auto even langs de kant zetten. En even je ogen dicht doen. Nou, als je de gelegenheid hebt om even op bed te liggen. Lekker met een. Uh, Koel cool washandje op je voorhoofd. En heel vaak, na een half uurtje of een uurtje, is de hoofdpijn dan, dan weer weg. En dat kun je dus eh, samen doen met een meditatie voor jezelf. zorg je dat die ademhaling helemaal onder in je lichaam komt, gewoon waar je geslachtsorganen zit. Zo ver laat je je ademhaling komen. Dus visualiseren. En dan breng je het weer naar boven, door je hele lichaam heen. En je ademt dat rustig uit. Je zou het ook als volgt, als volgt kunnen doen. Je ademt dus in. Je gaat naar je hoofd toe met die ademhaling. Dus ook weer die hele lage, diepe onderademhaling. Dus veel dieper nog dan je buik. Hè? En dan adem je dan eh, dat, die adem naar boven. Ga je naar je hoofd. En daar adem je dus die, die, ja, die, die, die pijnpunten van je hoofdpijn helemaal in. En breng het weer terug naar die plek waar je, de, waar je ingeademd hebt en laat het daar weggaan. En adem zo op, op die wijze een aantal malen of misschien wel een heel uur als je kunt concentreren. En doe dat met de uiterste zorg voor jezelf. Met, met liefde voor jezelf en heel vaak is die hoofdpijn nou weer helemaal weg dan besef dat je lichaam er gewoon om vraagt om even de tijd voor jezelf te nemen en dat, dat moet toch werkelijk even kunnen zo belangrijk is je werk toch niet je kunt dus ook jezelf afvragen voor wie doe je dat eigenlijk dat, dat werk doe je dat om, om aardig gevonden te worden of wat dan ook He, om, om een schouderklopje te krijgen, stop af en toe. Want dan kom je in een andere, ander gevoel terecht, waar de dingen allemaal op hun plaats vallen. Dan kom je ook in je eigen tijd terecht. Het is zo belangrijk om, om, om die rust voor jezelf op te kunnen brengen. Om zoveel van jezelf te houden, dat je die rust voor jezelf opbrengt. Dat je niet maar doorgaat omdat je dat vindt dat jij dat moet doen. Ja, waarvoor eigenlijk? Je lichaam vraagt er gewoon om. Om even de tijd voor jezelf te nemen. Dat moet toch werkelijk kunnen. Ook al heb je het nog zo druk. Een uurtje voor jezelf is toch niet al te veel gevraagd? Je kunt daarbij rustig en zonder geluid om je heen, met al je aandacht naar binnen gaan en die stilte eens heerlijk tot je door laten dringen. Ik doe dat regelmatig, maar dat heb ik wel meerdere maanden gezegd op deze lezingen. Ik heb dus inderdaad ja, een heel druk leven, veel kleinkinderen die hier komen doseren, en druk baan. Eh, nou, een druk sociaal leven, nou ik moet ik nog meer zeggen, dit doe ik dan nog. En van alles en nog wat, wat niet belangrijk is om dat allemaal te uiten. En toch heb ik alle tijd voor mezelf. Tijd bestaat niet, dus ik maak tijd voor mezelf. Ook al is het maar even om tot rust te komen. Even in je stoel, op de toilet, waar dan ook. Gewoon even de rust voor jezelf te nemen. We hadden vroeg een kantoor in Amsterdam. En uh, nou, dan had ik dus niet even een stoel of een bed waar ik even kon liggen. Nou, ik nam gewoon de vloer. Ik deed gewoon een, uh, mijn jas onder mijn hoofd. En uh, ik ging gewoon helemaal ontspannen liggen. Nou, ik sprak daarnet over een, een kat, een poes, die, die zich volslagen kan ontspannen. Nou, dat, uh, dat deed ik dan ook. Hè. En om zo te liggen, dan... Dan ben je zo ongelooflijk relaxed. Je kunt dan gewoon weer, nou, als je dat zou willen, uren voort. Want je ontspant, zo ongelooflijk. Al is het maar een minuut, twee minuten, drie minuten. Niemand mist je hoor, voor die vijf minuten dat je dat even doet. En door die stilte momenten steeds in je leven op te nemen, bijvoorbeeld iedere dag een uur of half uur of vijf minuten of een minuut, wat je maar wilt. Dat doe je voor jezelf. Je kunt het ook iedere morgen doen, vlak voordat je opstaat. Je kunt daardoor jezelf weer opladen en met nieuwe energie aan je werk gaan. En zo kom je, zoals ik daarnet al zei, in je eigen tijd, in je eigen trilling weer terecht. Je rolt jezelf niet voorbij. Bent niet als een dolle bezig, en, zodat je over het beroemde drempeltje struikelt. Je komt in je eigen gevoel terug. En wat nog veel belangrijker is, met dat iedere dag een moment voor jezelf nemen, is dat je die stilte in jezelf laat opkomen, zodat je vanuit het universum dat tot je laat komen. Dat alleen voor jou bestemd is. Dit kan ieder mens. En deden we dit maar gewoon. Iedere dag. Gewoon in alle rust. Voor onszelf. Dat is ook die liefde. Die je voor jezelf. te hebben, maar goed, ik, ik ga verder, um, ja, met je hoofdpijn, dan kun je ook nog besluiten en, en je draaierigheid om een asprintje te slikken, nou, als je dat wilt, dan moet je dat doen, als dat het is waar je, wat je wil je dan doen, en ja, misschien mag ik even over mezelf spreken, lange tijd geleden eh, leed ik ontzettend vaak aan hoofdpijn, en die, werden, en die hoofdpijn werd als bij erg, en op plaats ja, werd het migraine, hoofdpijn. Nou ja, en ik slikte naar hart een asprootje en twee. En, en ja, ik moet zeggen, het hielp wel hoor, in het begin. En dan ging ik gewoon door met mijn werk, zoals je dat uh, op de televisie ziet, hè, in, in, uh, in commercials, dat, uh, uh, nou, neem er twee en je kunt weer lekker door. Ja, nou ja, goed, dus uh, <lacht> niets is uh, een mens vreemd, dus ik deed dat ook destijds. Nou, gewoon twee asprootjes, nou. Maar ja, na een verloop van tijd hielp dat niet meer. Toen nam ik er twee, toen nam ik er drie en toen nam ik er vier. Nou ja, en, eh, en die hoofdpijnen kwamen steeds vaker. En ja, ik had dan iedere keer meer nodig om die hoofdpijn de baas te worden. Je ziet, ik zeg, ik probeerde het de baas te worden. En ja dat helpt natuurlijk niet. Misschien wel voor jou en voor mij ook even in die tijd. En misschien voor heel veel mensen, maar eens komt de mens tot andere gedachten. Om het op een andere manier op te lossen. Niet verstandig om zoveel aspootjes te slikken, hè? vind je niet. Maar er waren ook mensen die dan tegen mij zeiden, oh weet je dat het heel slecht is voor je. Maar ja, ze konden me ook niet vertellen hoe ik er dan wel mee om moest gaan. Dus, met al die woorden, ik weet, ik weet hoe je je kunt voelen. Ik ben zelf net zo erg geweest. Maar nu weet ik beter. En natuurlijk ben ik daar op een gegeven moment in mijn leven mee opgehouden. Met slikken van asprozen en alles. Nou ja, verder nam ik eigenlijk nooit wat in. En de beslissing genomen om naar binnen te kijken. Waarom ik die hoofdpijnen zo hevig had. En ik wist ook dat, en dat moet iedereen voor zich weten. Het was alleen voor mij heel belangrijk om te weten, om te voelen dat, ook al nam ik één asprootje of één... Um, hoofdpijnpilletje, dat je trilling daardoor verandert. Dat je, laat ik het met andere woorden zeggen, dat je bewustzijn wat een trapje lager gaat. Laat ik het maar zo zeggen. Ja, naar binnen kijken, waarom je die hoofdpijnen zo hevig had. Dat was voor mij belangrijk. Ja, een veel te druk leven. Ieder, in ieder geval niet erg druk. Maar ik maakte het zo vreselijk druk. Alles moest op één moment gebeuren. En ja, wat gebeurde dan? Dan sla je jezelf totaal over. En het gaat maar door, en het gaat maar door, totdat... Nou ja, goed, daar heb ik genoeg over, over gezegd in, de, in mijn lezing. Totdat ik dus, laten we maar zeggen, totdat ik wakker werd. En dan ook werkelijk wakker werd in die astrale wereld. En daar dus... Zag hoe het werkelijk in elkaar was, zat. En die hoofdpijn, dat was maar een onderdeel daarvan. Maar vandaar ook dat mijn, antwoord, mijn antwoorden altijd uit, uit de praktijk komen. Ja, eh, we kunnen er zelf iets aan doen. Eh, je kunt dus... Zelf iets aan je omstandigheden doen, door de rust te nemen, de rust te nemen die wij mensen behoren te nemen, als wij van onszelf houden, door dan weer, zoals ik al net zei, in onze eigen tijd terecht te komen, waarin alles mogelijk is. lichaam hoeft geen hoofdpijn te krijgen als je er goed voor zorgt. Je lichaam zal je dankbaar zijn als je goed voor je lichaam zorgt, als je je gedachten zorgvuldig denkt. Nou, er is overigens nog een, nog een andere reden waarom je hevige hoofdpijn zou kunnen hebben, maar dat heb je dan maar een dag totdat je weer in slaap valt. Maar dat wil ik dan toch ook nog wel even vermelden. En dat is eh, dat je op een te snelle wijze in je lichaam bent eh, teruggevloept nadat je geslapen hebt. Hè? Dus dat je, dat je ziel eh, weer teruggaat naar je lichaam. En dat, dat kan dan met een schok gebeuren. Hè? Of dat je na een uittreding te snel wakker geworden bent. Je hebt het allemaal wel eens gehad, dat je eh, net in slaap valt, en dat je het gevoel hebt dat je van een trapje afvalt, zo weer, dan schiet je zeel weer terug in je lichaam. Eh, als je dat na een hele nacht hebt, als je dus morgens weer terugkomt in je lichaam, en je wordt eh, te snel wakker, of je wordt er ergens toe gestoord, of, of wat het dan ook is, dan kan het zijn dat je niet goed in je lichaam zit, en dat kan een ongelofelijke hoofdpijn eh, teweeg brengen. En die hoofdpijn die lijkt op hoofdpijn Ja, dat, uh, dat is mij een paar keer overkomen en uh, uh, dat, dat, dat heeft dus verder niet meer te maken met uh, niet goed voor jezelf zorgen of wat dan ook, maar het heeft te maken met een te snelle teruggaan van, van, uh, van je etherisch lichaam in je, in je eigen lichaam. Um, Dat is dus ook een mogelijkheid. Hè? Dus in een uitreding te snel in je lichaam teruggaan in plaats van rustig in je lichaam terug te keren. Ja, dan heb je dat te snel gedaan. Het gebeurt soms wel eens. Je kunt wakker gemaakt zijn, maar ja, het kan door welke omstandigheid ook gebeuren. Een vliegtuig het overvliegt, een kind dat misschien roept, alhoewel, dat weten moeders dan wel, die hebben daar eigenlijk nooit last van. Maar wat er dan ook gebeurd is, wat er dan ook gebeurd is, en het onaangename gevoel erbij, dus de, de ellendige hoofdpijn is het gevolg, en dit kan het beste opgelost worden door weer even rustig in slaap te komen, en na een kleine slaap weer wakker te worden. Nou, dan is altijd die vreselijke hoofdpijn, zo maar hij weer over. En je ziel, het lichaam, is dan weer keurig terug op de oude plaats. Het hangt niet meer scheef en... Je voelt je weer goed. Het, het zou dus ook best kunnen. dat, eh, dat je, je zegt dus ook dat je, dat je niet goed eh, je, je hoofdpijn hebt. Omdat je je duizelig voelt. Het kan dus best zijn. Ja, ik weet het niet. Maar het kan eigenlijk niet lijkt mij. Want als je dan weer geslapen hebt. Dan moet dat toch weer terugschieten naar je eigen lichaam toe. Die, die vorm moet het dan toch weer aannemen. Aan maar het zou kunnen dat je met je gedachten... Je, het... Het... het, het, het, het de, de ziel die je bent weer teruglegt, gewoon met je gedachten weer teruglegt in je lichaam. Dat je daar gewoon per chakra in je lichaam inademt en weer uitademt. Gewoon visualiseert dat je alles weer teruglegt in je, in je eigen stoffelijke lichaam, je eigen fysieke lichaam. Ja, en dan nog wat, hè, waar, je, waar, je, waar je dus eh, lekker mee over kunt laten gaan. Dat is een eh, massage. Oh, heerlijke, lekkere massage. En eh, daarna gewoon lekker uitrusten. Even een uurtje blijven liggen. Nou, misschien heb je iemand die dat voor je kan doen. En masseren is werkelijk verrukkelijk. Nou ja, misschien wordt er alleen maar je hoofd even gedaan. Nou, dat is ook goed, want dat, dat, eh, dan is het eigenlijk hetzelfde als een hele lichaamsmassage, hè. En misschien wil je het zelf doen, even boven je ogen, hè, zo, uh, even, even boven de oogkast waar dat bot weer begint. Lekker even masseren en ja, misschien wil je, uh, iemand anders dat wel voor je doen. Het is echt heerlijk. Uit uh, ja. hoofdpijn, ja, wat nog verder, wat kan ik je nog verder zeggen? Ja, massage voor je grote tenen. Ja, schrik niet, je grote tenen, ja, dat heeft dus te maken met, uh, met je hoofd. Um, gewoon die tenen is lekker stevig masseren. Je kunt het een ander vragen, je kunt het zelf doen. En dan kun je, daarom misschien is het beter dat een andere doet. Uh, ik heb het uh, laatst bij mijn dochter gedaan. Die had echt zo'n schele hoofdpijn. Die had het ook even veel te drukken. Ik kwam bij haar. Ik zeg: kind, ga toch even lekker liggen? Ja, maar ik moet ook zoveel doen. Nou, ik zeg: Zal ik je voet even masseren? Nou, dan zegt ze natuurlijk nooit nee tegen. Dus heb ik een grote teen genomen. En die heb ik gepakt. En ben ik aan het zoeken gegaan. En ineens vloog ze bijna tegen het plafond aan van de pijn. Dus dat plekje. Dus bij die grote teen. Ietsje aan de binnenkant. En dat was precies dat plekje waar, ze zo <coughs> waar, de, waar de pijn zat. Dus dat heb ik uh, lekker gemasseerd. Um, ja, in het begin heel zachtjes. En ik doe dat wel vaker met mijn... Uh, bij mijn dochter dus, ze weet dan ook wel dat je eigenlijk in het begin maar heel kort moet doen, maar ik kan het met haar dan wel wat langer doen en ook wat steviger. En dan precies op die plek dan ook, het maakt niet uit hoor of je het nou zacht of stevig doet, de werking is hetzelfde, het is juist zo dat als je het heel zacht doet, dat het hetzelfde effect heeft als stevig en daar flink aan masseren en na een tijdje begon ze te gapen en werd ze moe. Ze zat op de bank, en daar had ik wel voor gezorgd. Dan heb je even op de bank gaan zitten hoor. Nou, dus een kussentje onder de hoofd, even een pleet over de heen en ze viel zo in slaap. Ja, dat, dat kun je dan opvoeren, zo'n massage van een minuut tot twee minuten of zoiets. Maar ja, wat wat massage betreft. Ik geef zelf de voorkeur aan een stevige massage en eh, eigenlijk altijd. Precies op die plek waar, waar het pijnpunt zit. Hè? Ik voelde bij haar dus helemaal niets, geen korreltjes of wat dan ook. Maar heel vaak voel je een soort uh, uh, uh, suikerkorreltjes onder de huid, suikerkorreltje onder de huid zitten. En dat masseer je dan gewoon even. Nou, ik, ik, uh, ik zei al, ik draai ik liever het stevige massage, massage. Ik heb daar zelf een betere ervaring mee, maar ieder mag daar uh, anders over denken. Dan moet ik even denken aan wat ik zelf heb meegemaakt. Um, ik was dus een keer hier in Nederland totaal door mijn rug gegaan. En het moest mee um, met een uh, zakenreis naar China. En in het hotel waar we eerst even acclimatiseerden in het Verre oosten, liet ik uh, mijn voeten masseren. En dat vond ik wel lekker even om te doen. En het was een uh, mannelijke masseur en ik voelde aan mijn voeten... Dus dat ik finaal door mijn rug gegaan was en hij zei, ha zei hij bijna vrolijk, mag ik het wegmasseren? Doe pijn, heel veel pijn, zei hij lachend tegen me, maar werkt. <laughs> nou, ja, god, nou doe maar. Want ik dacht, nou ik heb toch al behoorlijk veel pijn, kan haast niet lopen. Nou, nou, erg kan het niet worden. Nou, en de man heeft het er inderdaad volslagen uitgemasseerd. Alleen mijn voeten, hè. En euh, ja, ik kon inderdaad wel 100 meter omhoog schieten van de pijn. Maar ik kon me beheersen, want ik ga dan, net, net wat ik net zei, ik, ik gedraag me dan als een kat. Gewoon helemaal alles los. <laughs> en ik ga dan gewoon op een punt, in de kamer, of in dit geval was het in, in, de, in de open ruimte, in, in de tuin van het hotel. Ik ga dan gewoon op een punt, ik zag een tak en ik denk, nou dan ga ik daarin zitten en dan zie ik zo mijn lichaam liggen. En dat deed ik dus. Ik ging gewoon op dat punt zitten. Dan voel je die pijn niet zo, maar <laughs> dan voel je de pijn bijna niet. En eh, ik moet zeggen, eh, die pijn, het, het zit dus bij, eh, die, je rug, dat is de, de vreef, hè, En eh, nou, Hij heeft dus ook alle organen die daarmee te maken hebben, eventjes eh, aangeknepen. En inderdaad, na een half uur eh, of een uur, dat weet ik niet meer, een bijzondere flinke massage aan die acupunctuurpunten in mijn vreef, die verband houden met de rug, hè, mijn rug, was de rugpijn totaal voorbij. Ik kon het me bijna niet voorstellen, want deze rugpijnen had ik vroeger heel verschrikkelijk vaak. En dan, ja, vroeger was het gewoon zes weken plat op bed liggen en later gewoon doorgaan en dan schuivelen of belachelijk rechtop staan. En dan kun, je, dan kun je nog wel een ene voetje voor het andere zetten. Maar door die massage was alles over. Alles zat weer op zijn plaats en ik had werkelijk nergens last meer van. En ik kon zomaar van, ik nee, was op een stretcher in de tuin, dus ik kon er zomaar van af. Dus ik dacht, kan dit nou? Dat had ik dus echt nog nooit meegemaakt. Hè? Dus ja, om weer even terug te komen die massage met die grote tenen. Ja, iedere dag als je dat zou willen. Je kunt het ook bij jezelf doen, hè? maar niet kinderachtig zijn als je dat voelt. Gewoon even doorgaan. Eerst een minuut en dan wat langer een stevige massage. Of vergelijk tegenaan wat je wil. Omdat die massage zo wonderwel helpt en dat dan een genot is om gemasseerd te worden, wordt ook de gehele voet gemasseerd, gemasseerd En is het een kalm en rustig gevoel. En je valt er bijna bij in slaap. Dat is de rust die je toch voor jezelf had moeten nemen, die dan nu vanzelf komt. Ja, en voor hoofdpijn kun je ook je nek en je hoofd laten masseren. Het vindt altijd heerlijk, ik vind het vindt verrukkelijk. Een nou, hoofdpijn kan ook een oorzaak zijn van constipatie. Maar deze vraagstelsel drinkt al genoeg water, dus ik denk dat je geen last van constipatie hebt. Maar ik wil het hier voor uh, iemand die, die dit voor de eerste keer hoort, <coughs> nog wel een keer zeggen hoor. Uh, uh, ja, water. Na het opstaan uh, drie glazen lauw water. Voor iedere maaltijd, uh, iedere maaltijd drie glazen, glazen lauw water. En uh, voor het naar bed gaan uh, een glas lauw water. En dat ook desnoods als je dat wilt voor de koffie doen, als je daar wat bijneemt en uh, voor de thee. Na een week is je blaas eraan gewend en uh, moet je niet voortdurend naar de wc. Met hoofdpijn kun je ook de uiteinden van je schouders masseren zit een klein kuiltje aan de bovenkant van je armen, tegen je schouders aan. In het bod dus nog, he, van je schouders. zit een klein kuiltje. Voor eens. Daar kun je wat, wat spieren doorheen voelen. En dat kun je dus zelf doen. He. Daar kun je fix met je, met je wijsvinger eens even inprimen. Nou, dat uh, kun je dus ook bij een ander doen. Of een ander vraag of die, die dat bij jou doet. En uh, dat helpt ook ongelooflijk goed voor je gevoel. En, ja, en wat eet je? Wat eet je? Heb je daar wel eens naar gekeken? Denk het wel, hè? Tegenwoordig heeft iedereen het daarover. Eet je veel rood vlees? Want rood vlees kan ook behoorlijk hoofdpijn veroorzaken. Drink je rode wijn? Hè? Daar kun je het ook misschien wel van krijgen. Heb je voldoende frisse lucht in je huis? Laat je het af en toe eens even lekker doorluchten. Maar wat het vooral die hoofdpijn kan veroorzaken is het boven in je lichaam ademen. Als je dat doet, dan gaat alle energie en spanning naar je hoofd. En nou ja, dat kun je ook wel voorstellen. Hè? Heb je er wel eens op gelet hoe jij ademt? Als je spreekt, spree spree doe je dit? Hè? En adem je dan boven in je longen? Nou, daar heb ik het wel vaker over gehad. Dus let op waar je adem, waar, jou, waar jouw adem zit, als je inademt. Kijk maar, eens, er zijn zoveel mensen die cursussen geven in... Een goede ademhaling. Er is hier op, de, op, op een van mijn lezingen, heb ik ook een, in het begin een lezing over ademhaling gegeven. Nou, misschien wil je dat nog eens een keer meedoen. Heerlijk. Daar kun je ook je angst mee wegademen op een bepaalde ademhaling. Gewoon rustig van binnenuit ademen en even die adem vasthouden. En rustig uitademen. Het is zo belangrijk hoe je ademt. Waar je die adem vandaan laat komen. Laat je wel alles uit die longen weggaan. Laat je niet een beetje in die longen zitten, dat, ja, dat niet iedere keer ververst wordt. En al die spanning die je maar oplaat, laat hopen in je bovenlichaam. Ja, Dus goed op je adem letten. En laat die uit het onderste van je buik komen. Is het is ook zo belangrijk om, om rechtop te zitten. Het is dus ook voor je kuna die voor je rug gaat, de, de lijn die daar doorheen gaat, de energievormen. Dus een buikademhaling. Buikadem dus, dus eigenlijk nog dieper dan een gewone buikademhaling. En als het lastig voor je is om een buikademhaling te doen, dan kun je besluiten om plat op de grond te gaan liggen met je benen, met je beeld tegen de, de muur, met je benen hoog tegen de muur. He, dus plat tegen de muur, dan moet je, dan moet je wel een buikademhaling doen. Dat gaat gewoon vanzelf. Of als je staat en je wilt dat ook doen, dan, eh, nou, dan ga je met, je met je rechterbeen op en neer en op en neer en met je linkerbeen op en neer. Dat is als dus een paard dat zou doen. He. En dan heb je ook vanzelf een eh, buikademhaling. Nou, nog even over die duizeligheid van de, de vraagstelster. Krijg je wel genoeg vitamine B12? Ja, en... Misschien wil je dat even door een arts laten nakijken. Maar je kunt het ook zo kopen bij de logist. Een keer per dag zo'n uh, zo pil. En dan nog belangrijkste. Het allerbelangrijkste. De trilling voor jouw lichaam. De trilling om de klank om door je mond uit te laten komen. Die klank geeft een bepaalde trilling in je lichaam die werkelijk heilzaam voor je is. Je hoofdpijn kan er van weg trillen. En misschien ook wel andere ongemakken. Het is een klank die ook in je zit. En misschien wil je met me meedoen. Ik hoop dat ik het niet al te hard doe, als ik zal ietsje teruggaan. Oh. Dit ook zelf nog enige maanden doen. Het kan zelf, zelfs voor je griep, voor de griep die je misschien nu op dit moment hebt, <kwijls> heilzaam zijn. Nou, niet voor de griep, maar voor het, <laughs> voor het wegtrillen van de griep. En uh, je hebt misschien ook wel gemerkt dat, uh, dat op uh, de tweede zondag van de maand er een uh, een, een tweegesprek is met uh, Marja Oosterman man en mij. Maar die konden afgelopen tweede zondag niet doorgaan, omdat, uh, ja, omdat ze een behoorlijke griep heeft. En uh, ze vond het eigenlijk wel jammer. Zowat, uh, ik zal even een klein stukje citeren: <coughs> Ik ben mijn stem volledig kwijtgeraakt. Twee dagen heb ik geen enkel geluid kunnen voortbrengen. het kon wel, gelukkig wel, heel grappig om te merken dat jou. Daar goed op reageert. Ja, ik weet eigenlijk niet of het jou is. Het jou, geloof ik, ja. Ik zou bijna zeggen jouw. maar dat is Portugees. Goed op reageert. John is de hond. Eh, de stem komt nu een heel klein beetje terug, maar nog steeds dusdanig dat ik ook met het oog op herstel beter mijn mond kan houden. Nou, ze de dus ze nog wat, eh, dat ze grieppunten heeft eh, langs de rug gegaan, maar dat het ook niet helpt. En eh, ja, ze rookt nu niet meer. Dan zou haar weerstand toch wat eh, toegenomen moeten hebben. Maar eh, ja, ze heeft argwanende gedachten over, eh, ja, eh, bijvoorbeeld eh, dat er toch wel heel veel eh, door ons ingeademd wordt. En dat we dan ook weer in de zakdoekjes eh, adem, eh, iets kunnen ademen wat, wat sluipsgewijs eh, stoffen... Eh, Veroorzaakt, dingen veroorzaakt waar we eigenlijk helemaal niets aan hebben. En gewoon uitzieken lijkt ook niemand meer te kennen, zegt ze. Nou, dat is ook zo. En eh, nou, mijn, mijn antwoord zal ik nog. Heb ik daar nog tijd voor? Ja, dat kan ik nog wel even doen. Daar heb je misschien zelf ook nog wat aan. Ja, verkoudheid, de stem, dus het keelchakra. Allereerst verkoudheid, griep geeft spirituele verandering aan. En ga er maar in, hè? accepteer het maar dat je griep hebt. Het zij zo, een flinke sjaal om, een dikke jas aan, en schoenen aan om de hond uit te laten en door je neus te ademen en weer lekker naar binnen. Naar bed, rust er maar totdat het over is. Lekker van genieten, dan voel je maar ellendig. Het is dan maar zo. Dat is erin zitten, accepteren en vervolgens loslaten. Je lichaam heeft deze korte of iets wat langere stop nodig om verder te gaan. Geen zware medicijnen, geen tobbere drankjes, gewoon bouillon drinken, hete thee en een flinke, bui, flinke bruine boterhammen met kaas. Je kunt wel een kleur visualiseren voor jezelf, zacht lila, zodat al je spieren en botten zich kunnen ontspannen. Ja, en de keel, het keelchakra dus, hè, dat is waarschijnlijk toch wel wat verstopt door het jarenlange roken. Maar ja, het zij zo, ook hier weer mee. Maar je bent er nu mee bezig om dat te veranderen en dacht je dat het zomaar even ging, nee dus, daar hoort een tijd bij. Ook hierin het accepteren en vervolgens loslaten. Maar hier kun je behoorlijk veel doen. Een blauwe sjaal om je hals doen, een blauwe kleur van de kloor, korenbloem. Hè? Of als je die hebt, een, een saffier een steen op je keelchakra leggen. Of met je rechterhand blauw instralen. En zo ben je dan bezig om de kleur blauw weer terug te brengen in je keel, in je keelchakra. En je keelchakra zal er ongetwijfeld veel te verduren hebben gehad. Steeds die rook lang, langs. ook al had je er geen last van, zoals je dacht. Maar geef die kleur blauw aan je keelchakra. Hou daarvan. Geef al je liefde aan je keel en nou, rusten maar. Geen scherpe dingen in je keel, zoals gorgeldrankjes enzovoort. Heb de liefde voor je keel die weer helemaal moet herstellen. En misschien wil je wel een hele ouderwetse wijze van genezen toepassen. In een zakdoek één of twee theelepels zout doen, oprollen en onder een hete kraan uitknijpen. En om je hals doen, flinke warme sjaal eromheen, liefst blauw natuurlijk weer en rusten en slapen. Je lichaam geeft altijd aan dat wat je nodig hebt. Rust en stil zijn. Zo ben je in staat om naar jezelf te luisteren. En in dit geval, je lichaam heeft de grieppunten misschien even op non-actief gezet. Want wat dacht je? En inderdaad, artsen willen gelijk pillen geven zoals praktisch alle mensen willen. Dan kijken ze nooit naar wat het lichaam nou eigenlijk wil. Ja. Maar je hoeft je daar geen zorgen om te maken. Dat zijn de gedachten en de wensen van anderen. Niet die van jou. En wind je daar niet over op. Het zij zo. Je kunt niemand veranderen, maar wel de inzichten doorgeven. Zoals hierboven. Een argwanende gedachte, ja, je hebt gelijk in beter verband, ja. In breder verband, verband ja. Maar, ons, maar als we ons daarop gaan concentreren, is het eind zoek. En weten we niet meer dat we zelf ook een keuze hebben om te denken zoals wij willen. Dus ook hierin dienen we, bij, dienen we werkelijk bij onszelf te blijven. Werkelijk, als we ons gaan opwinden over wat er allemaal in de wereld aan de hand is, dan word je daar ook in meegezorgen. Nou, en of dat nou de bedoeling is? Ik denk het niet, hè. Dat is dus bij jezelf blijven. Je niet laten meesleuren door eh, gedachten van anderen, door wijzen van, van leven van anderen, wat anderen jou willen opleggen. Maar gewoon in die rust, als je dat iedere dag doet, waar ik het in het begin van de lezing over had, iedere dag rustig naar jezelf luistert, dan heb je alle antwoorden, hoef je het niemand te vragen. Het is werkelijk waar. En natuurlijk, het hangt van de trilling af waar jij je in bevindt. Met andere woorden, het bewustzijn waar je je in bevindt, of je de keuze van anderen gaat opvolgen of niet. En dan is het soms beter dat je die keuze van een ander gaat opvolgen, wellicht. Dat je, dat je wel medicijnen gaat nemen of dat je besluit om het op een totaal andere wijze te doen aan jou is altijd de keuze maar je kunt het ook samen doen hè? dus die, die brug bouwen tussen de reguliere geneeskunst en de, de wijze van genezen die al honderdduizenden jaren oud is aan jou is de keuze maar weet wat je doet maar goed, over het zelfgenezen, daar heb ik diverse lezingen over gegeven. Mocht je belangstelling hebben, nou, ze ergens, eh, ik dacht afgelopen jaar, nee, dat, het jaar daarvoor geloof ik. 2008 zijn er nog altijd over geschreven, over uitgesproken. Uit, nou, en dan is het, geloof ik, al zo, weer zo'n beetje tijd. Uh, jullie mogen me altijd meedoen. Ik vind het uh, ontzettend leuk. Je mag dat via mijn website doen, uh, www.yyhra.nl En uh, ja, je krijgt altijd antwoord. En ik vind het ook leuk, want ik uh, kan het wel weer eens gebruiken voor een, uh, voor een lezing, maar soms ook niet. Maar soms ook wel. Uh, alle lezingen uh, die hier uitgesproken worden, die worden allemaal opgeslagen in het archief uh, van Marja Osterman dus. En dat is www.dizlangein.nl. En uh, dat kun je ook uh, via mijn website, uh, kun je ook daarop komen. Um, nou, en dan rest mij nog uh, je hartelijk te danken voor de tijd die je genomen hebt om nu naar me te luisteren. Misschien ook andere keren hebt willen luisteren. Ik vind het ontzettend leuk als je dat doet. Maar als je het doet, is het ook goed. Al doet eentje het maar, al doe ik het maar voor één. Al wil eentje maar het, het, het geduld hebben om, om dat wat ik graag wil delen, uit te luisteren. Om daarmee aan de slag te gaan, in zichzelf. Het is zo belangrijk dat we die doen. Want het kwaad om ons heen schreeuwt en gilt het uit. En we dienen één keuze te hebben. En jij weet de, het allerbeste welke keuze voor jou goed is. Mensheid heeft het wel heel bond gemaakt en de aarde schudt en trilt. En de mensheid als geheel leidt hier ook ongelooflijk onder. Maar blijkbaar dienen wij te leren door de ervaring hier op aarde. Dan maken we een enorme snelheid in onze ontwikkeling. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Pas goed op jezelf. En tot ziens. Dag.